De ANWB gaat uit van zo'n 400 kilometer file twee keer zoveel als normaal. De NS laat bijna overal minder treinen rijden. En ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen van vluchten. Het weer vannacht en morgenochtend de sneeuw dus, vooral in de zuidelijke helft. Vannacht vriest het 2 tot 7 graden. En de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB, de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Hoogmade en Zoeterwouden Rijndijk is de weg dicht. Een geschaade trekker staat daar. En de A 67 turnhout in de richting Eindhoven en Eindhoven in de richting Turnhout. tussen Eersel en Knoop en De Hocht is de linker rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Dat was het. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Dallinga. Het is de enige soort koorts waarbij de thermometer een temperatuur aangeeft onder het nulpunt. Ze heerst weer, de schaatskoorts. Welkom bij een winterse Dit is de Nacht. Ja, Dit geluid van het krakende ijs onder je voeten... Glijden over het natuureis met de wind in je gezicht. Het is weer zover. De schaatsen mogen uit het vet. Morgen wordt de eerste wedstrijd van dit seizoen op natuurijs verreden. In Noordlaren, in Groningen. En er wordt door sommigen zelfs al gesproken over een Elfstedentocht. Hebt u al schaatsplannen en wat vindt u van alle aandacht voor het natuureis? U kunt straks bellen en u kunt nu al uw verhaal mailen. nacht.eo.nl Zometeen het allerlaatste natuureis nieuws met Hans van der Meij van Elfstedentweet. Bye. Wintertime uit 77 van de Steve Miller Band. Zijn Twitter-account heet Elfsteden Tweet en hij heeft ruim 11.000 volgers. Dagelijks houdt Hans van der Meij je op de hoogte. Komt er een Elfstedentocht? Zo, ik ben even op de fiets naar Vinkum toegegaan. Vinkum ligt tussen Franeker uh, ja, en Bartle hierin. En ja, er ligt ijs op, uh, op het Elfstedentocht traject. Maar ja, een vliesje hoor. Meer is het zeker ook nog niet. Hans van der Meij, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Dit was een fragment uit een filmpje dat je gisteren hebt geplaatst. Jij houdt de schaatsfan deze periode dagelijks via Twitter op de hoogte... over hoe het ervoor staat met het ijs. Waar ging dit filmpje precies over? Nou, ik ben gistermiddag ben ik uh, vanuit Stiens, dat is in mijn woonplaats... ben ik naar Vinkum toegefietst. Bij Leeuwarden, hè? Ja, klopt. Iets boven Leeuwarden. En ja, Vinkum ligt iets, iets uh, voor Bad Lehem. En ja, ik heb daar gekeken naar uh, nou ja, of er ijs aangroeid was en hoe dik dat het dan was. En, en, en? Nou, er, was, er is ijs, dat, ja, is, het, maar, dat is het positieve. Uh, wat ik ook in het filmpje al zeggen, het is echt glinterdun. Ja. Ja. Maar ik stond daar op een oude spoorbrug en ja, dat is traditioneel toch een lastig punt. En ja, ik ben al blij dat er ijs ligt. Ja. En ja, ik heb net stiekem even naar buiten gekeken. Het vries bijna 6 graden en het is echt kraakhelder. Dus ja, ik verwacht toch een mooi stukje ijs dat er vannacht wel bij komt hoor. En wat doet dat met jou? Uh, ja, gezonde schaatskribbels. Had je anders, had je anders al wel geslapen? Uh, ja, dat toch wel. Ja, wel een kort dagje. Ja? En misschien toch er wel even uit om te kijken inderdaad naar de temperatuur. Oh, echt serieus? Ja, zeker wel hoor. En ja, je gaat toch ook wel naar bed hoe uh, dat je hoort en ziet dat het gaat sneeuwen. En ja, dat is natuurlijk iets wat we niet in Friesland moeten hebben. En ook dat is gelukkig nog niet ja, aan dat de orde. voor het ijs. Ja, ja dat is absoluut slecht. Maar jij gaat er dus echt serieus s'nachts gewoon uit om te checken hoe het ervoor staat met ja, het ijs. Ja. En dan zegt je vrouw, ach, blijf toch liggen, man. Ja, nou ja, kijk, mevrouw is wel wat gewend van de laatste uh, twee winters. <laughs> en ja, wat ik, ja. Als er ijs gaat liggen, dan, ja, dan kriebel ze inderdaad. En dan, ja, daar ben ik eigenlijk niet meer te houden, hoor. Nou, en dan ga je naar buiten en dan waar ga je dan naartoe als je dan uh, opstaat s'nachts? Eh. Uh, naar de temperatuurmeter, naar de thermometer ja. kijken. En, ja. en ook in dit geval, dus ook ja, wat ik net zei, sneeuw, kijken dat het niet gaat sneeuwen. En ja, dat is nu zeker met, met, met, met, met het prille ijsvorming is het zo belangrijk dat er gewoon geen sneeuw valt. Ja. Dus dat, ja, dat zijn toch wel de twee punten waar ik dan even op let. Maar dat gaat op sommige plekken wel mis, hè? Tenminste, hier in de Randstad sneeuwt het een beetje, af en toe. Ja, klopt. Maar ja, de Randstad is gelukkig geen Friesland. <laughs> dus ja, ja in, die, in die zin uh, ja. Ja, laat het vooral daar. Steden technisch gezien, inderdaad, uh, is het belangrijk dat Friesland uh, droog blijft, wat, wat sneeuwval uh, betreft. Uh, ja. Morgen de eerste wedstrijd op natuurijs van dit seizoen in Noord-Laren, Groningen. Ja. Had je dit verwacht? Kijk, ze zijn er altijd wel snel bij. Vorig jaar ook, het jaar daarvoor ook echt, geloof ik. Ja, klopt. Het is wel, wel een gezonde competitie tussen, tussen een aantal ijsverenigingen. Ja, die mensen die staan natuurlijk op het moment dat het, ja, dat, dat, dat, dat het kwik onder nul gaat, staan die mensen klaar. Dus ja, ik, ik had het wel verwacht. Ja. Waar was jij toen je het hoorde? Wat hoorde? Dat het uh, in Noord-Laren uh, een, een gewoon thuis gaat. Een gewoon thuis. Ja. ja. En de, deed dat wat met je? Nou ja, kijk, Natuurhuis, dat is natuurlijk toch altijd wel wat een mijlpaal. He, dat is hetzelfde als hier dichterbij op de Riep Jack Polder. Als staat toch weer de nou ja, de eerste schaatsfanatiekelingen. Ja, de eerste schaatsstreekjes van het jaar zeg maar neerzetten. Ja, ja dat, dat, dat zijn van die ja van die mijlpaaltjes, zeg maar in de winter, dat je zegt, Yes, dat dat er gebeurt weer wat. Zijn er eigenlijk al meer wedstrijden op programma? Ik weet het niet. Nee, ik moet je, moet Dat je heel zou jij zeggen. toch moeten weten, hè? Ja, Eigenlijk. nou, ik, ik, ik oriënteer me meer echt ook op de. Elfstedentocht. Nou, ja, nou, ja, in ieder geval op het op het Elfstedentocht-traject om, te, om ja. de mensen gewoon ook goed te informeren. Nou ja, wat, wat, wat is er en wat, wat, wat is er los ook? Ja, laten we daar wat verder over hebben. Jij hebt dus het Twitter-account Elfstedentocht 2013. Nu kijk ik even 11.616 volgers. Nou, ja. Dat is een heleboel. Ja. Uh, um, je houdt dagelijks uh, het nieuws in de gaten en plaatst dagelijks een, een groot aantal tweets. Ja? Uh, hoe kom jij aan al dat nieuws? Uh, nou, wat ik zeg, ik ga er, ik ga er echt op af. Ja. Uh, op de fiets, met de auto, oh. ik bel met mensen. Ik heb een aantal mensen om mij heen ook, die uh, zodra er ook echt ijs ligt, die, uh, nou ja, die gaan schaatsen. En ja, die van mij uh, onderweg ook voorzien van informatie, ja. fotootjes, videootjes. Dus, uh, en daar heb... heb jij tijd voor, dus? Ik, heb het, uh, ik maak er tijd voor. Uh, ja. hoe, hoeveel uh, uur per dag steek je erin, uh, zo'n beetje? Nou, om je een indicatie te geven. Gisteren uh, ja, begon het dus inderdaad te kriebelen. En, ja, ben ik toch wel vijf, zes uurtjes eigenlijk wel weer kwijt geweest... met, met de nieuwsvoorziening uh, ja, rondom de ijsvorming op het tochtraject. Maar moet jij niet werken dan? Ik moet ook werken. En dat, uh, ja, dat gebeurt uh, tussendoor. Ik heb, ik heb het geluk dat ik freelancer ben. Ja. En ja, dat ik, dat ik dingen kan plannen, maar ook ja, goed telefonisch kan afstemmen en een aantal van mijn opdrachtgevers weten ook dat ik dit doe, ja, en ik, ja die juichen dit eigenlijk alleen maar toe. En waar komt waar kom die fascinatie vandaan? Ja, dat is, dat is een, uh, dat is, dat is, ik zou bijna zeggen een oergevoel, maar het is toch wel een beetje aangejaagd door het gevoel dat ik ooit zelf de toch heb ja. geschaarst. In welk jaar? In 86 mocht ik, uh, mocht ik de tocht schaatsen. En hoe oud was je toen? Ik was 19. En hoe, dus, heb je, hoe heb je het gedaan? Ja, goed. Oh, ja. Uh, ik ben in een van de laatste groepen, kwart over negen, ben ik destijds gestart en nou bijna in één ruk ben ik doorgegaan naar de finish waar ik s'avonds om half elf uh, nou ja, overheen over gleed. Dat is netjes toch? Dit, dat is absoluut. Ja. Je moet uh, voor middernacht binnen zijn hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En ook nog voor bepaalde tijdstippen moet je dus uh, nou ja, afstempelen in de ja. steden. Dus je ooit... hebt je kruisje. Ik heb mijn kruisje. Ja. Dus ik, uh, ik ken het gevoel. En, en, en daar is het allemaal een beetje begonnen dan? Ja, ja daar, daar ligt wel uh, nou ja, de oorsprong zeg maar van, uh, nou ja, van, van, van de berichtgeving rondom uh, ijs. Ja. En, en, en daarnaast is het nou ja toch ook wel een belangrijk iets dat ik, nou ja, de, de mensen in het land eigenlijk. Nou ja, ook wel goede informatie wil geven rondom wat hier in Friesland ook gewoon ja, gaande is. Ja. Maar hoe komt dat dan? Dat, dat jou dat zo fascineert, die Elfstedentocht? Ja, als water verandert in ijs. En, de, de, de, ja, er gebeurt wat landelijk. De mensen die, die, die hebben het erover. Ja, de mensen worden vrolijk. De mensen trekken erop uit. Ja, dat, dat, dat, dat, ja, dat fascineert mij. Ja. En, en ik mag dan... Uh... Ja, schaatsen. Maar ik, ja, ik vind het ook leuk om daar verslag van te doen. En die, ja, ja, die combinatie, zeg maar, van dat de mensen vrolijk zijn, lekker buiten zijn. En daar ja, uh, ja, een stukje verslag over doen. Ja, dat spreekt mij aan. Gaat die er nou komen of niet? Wat denk je? Nou, ik twijfel. Ik, uh, ik heb één, één heel goed gevoel erbij. is Dat we f, f, uh, nou ja, eerder zijn dan vorig jaar. Dus we hebben iets meer tijd. Ja. En als we vanaf nu zeg maar, doorrekenen, dan heb je toch al nou ja, vijf vijf weken, zeg maar, dat het ja. echt winter kan zijn. Moet het wel doorvriezen? En dan moet het doorvriezen. Je, je hebt 15 centimeter nodig, toch? Ja, minimaal. Dat is een heleboel, hè? Ja, minimaal. Ja, ja zeker. En nou ja, het, morgen gaan zeg maar, de, de, de, de vaarroutes zeg maar, dicht in, in Friesland. Maar dat ja. wil nog ja. niet zeggen ja. dat, dat bijvoorbeeld het Van Haringsmakanaal waar dan direct ook die 16.000 toerijders ook overheen moeten... dat dat al uh, afgesloten wordt. Dus dat zijn van die punten... Uh, die. die die vaak in het traject heel kwetsbaar zijn. Maar hoe zijn de vooruitzichten nu? Ik heb net even gekeken op de website van KNMI. En ook uh, maandag uh, is het al fors voorspeld. En ze geven aan dat daarna nog 60% kans is dat het koude winter doorzet. Dus ja, we hebben 60%. in ieder geval 5, 6 dagen voor ons. Uh, waarin gewoon ja, min 8, min 9 uh, in het verschiet ligt. Dus de, de voorspelling zeg maar, dat we de, de, de komende dagen uh, op diverse plekken vrijuit kunnen schaatsen, die, die doe ik hier. Ja. Nogmaals terug naar de Elfstedentocht. Dat vind ik nog, nog net een stapje te ver om daar een hard ja of nee over te zeggen. Ja. ja. Maar desalniettemin, uh, je bent positief. Ja. Sommigen zeggen, ja, toch ook wel. Uh, al die aandacht voor die Elfstedentocht, of hij er nou wel of niet komt, is niet een beetje overdreven allemaal. Nou, dat klopt. En dat is ook. Uh, Zeg maar de kern van mijn informatievoorziening, dat ik daar uh, nou ja, objectief in, in ben. Ik, ja. ik, ik laat ook echt de, de zwakke punten zien, maar ik laat gewoon vanaf, nou ja, bijna vanaf nul zeg maar, zien uh, wat er gebeurt op het heet. Uh, ik heb gisteren bijvoorbeeld uh, ook nog contact gehad met de provincie Friesland om te kijken, van, uh, ik, ik, ik zag dat men al bezig was met, met werkzaamheden aan het bevaarbaar maken van de route. Ja. Ja, dan wil ik graag weten hoe dat, uh, hoe dat georganiseerd is... Uh, wanneer dat gestopt wordt, hè? Het, het beleid daaromtrend. En dat, dat deel ik dus ook met mijn Twitter-volgers. Uh, Zodat uh, duidelijk wordt uh, wat de kansen zijn. Ja, ja klopt. Ja. ja, maar ook hoe de provincie Friesland daarmee omgaat. Ja. Dat, dat boeit mij. Vorig jaar is dat eigenlijk het ijs helemaal verknaald hier in de Noordwesthoek. En ik zag de mensen nu weer op staan te werken. En ik denk, ja, dit gaat toch niet nog een keer gebeuren? Wat doen ze dan? Ze zijn bezig met de kaders. Want, ah. uh, straks moeten daar de bootjes doorvaren. En om die te ja, verstevigen. Ja, klopt. Nee. Maar ook vorig jaar. Uh, ik weet niet of je dat nog weet te herinneren. dat er in de Luts. Uh, te weinig ijs lag. Nou, nu is men bezig om de Luts uit te baggeren. in het land. Ja, en die ligt, uh, daar liggen ook bootjes in. Ah. En men heeft mij gisteren verteld. dat uh, op de provincie. zodra de Friese IJsbond. aangeeft dat de vorstperiode aankomt. dan moeten die bootjes eruit. En toen vroeg ik aan de provincie dus dat kan betekenen dat ook het ijs weer kapot wordt gevaren. Waaruit ja, volmondig werd gezegd, uitgesproken, ja. Ja, ja. ja en dat, dat zijn toch wat dingen, a, daar word ik niet vrolijk van, maar b, dus, ja, dat deel ik ook met mijn volgers. Dus dat, daar kan het wel eens uh, misgaan? Nou, mis in die zin dat, uh, ja, dat het ijs op bepaalde delen van het traject moedwillig, uh, ja, toch kapot mag wordt gevaren. Ja. Dat, dat zou zomaar vandaag kunnen gebeuren. Hans, uh, eventjes tot slot. Uh, heb jij zelf eigenlijk al plannen om te gaan schaatsen deze week? Ja, zeker zeker. Ik, uh, ik heb uh, woensdagmorgen heb ik in de agenda genoteerd dat we om negen uur erop uit gaan trekken. Ja. Maar als ik toch nu uh, ja, naar buiten kijk en ja. ook uh, gisteravond even rondgelopen heb dan. Ja, komen er toch ook wel weer kriebels om dat eerder te gaan doen. Ja. En wellicht dat ik morgen de schaarse aantrekking toch hier proberen om de eerste slagjes te gaan maken. En ben jij zo iemand dan die, die ja, wel wat risico durft te nemen? Ja, het eerste eigenlijk wat ik meeneem is uh, A, een vriend. Uh, ik ga nooit alleen de eerste keer. Nee. Maar uh, B, dat is toch wel touw en een schroeven draaien. Een touw en een schroevendraaier? Ja, absoluut. Dus dan uh, kun je die schroeven in het ijs steken en dan kun je zelf omhoog ijzen? Ja, ja. Ik, ja. Is het dan een keer nodig geweest? Nee, nee, nee. Okay. nee dat, is, uh, dat is puur gevoel en misschien ook wel een beetje om mijn vrouw een beetje gerust te stellen. <laughs> Als je geen vrouw had gehad, dan had je hem niet meegenomen. Dat, uh, nee, dat is goed in de taal. En wat is de mooiste tocht? De mooiste tocht, uh, nou, dat vind ik hier eigenlijk eerst wel uh, vanuit Stiens-Vaart Stiens naar de Dokkemeree en dan richting Dokkem. Dus nou, van dat... Stiens uh, richting Dokkem? Ja, klopt. Dat, ja. dat is toch Traditioneel stukje dat je denkt: ja, joh, het kan weer even. Ja. En dat, dat geeft toch veel mensen ook hier in het gebied het gevoel van: uh, nou ja, dat, dat, dat, toch, dat is al uniek. Ja. En wat er dan meer komt, dat is ja, dat, dat is bonus. Hans van der Meij van Elfsteden Steden tweet, dankjewel. Eh, en blijf nog even hangen, want luisteraar, als u een vraag hebt over het natuurijs... of over de mooiste tochten die je kunt maken, of een vraag over de Elfstedentocht... tocht dan kunt u die stellen aan Hans van der Meij. Dus dan kunt u bellen nu 0800 1121. Hans blijft nog eventjes aan de lijn en beantwoordt heel graag al uw vragen. Ik heb het goed gedaan. Ik een Ik heb instead. Hey! I've been sleeping in my bed. I've hey! sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family, hey! all the blood that I will bleed. uit 2013, dit jaar. Kijkt eventjes raar naar 2013. Ja, dat is nu. Meneer Van der Waal, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik wilde eigenlijk ook even reageren op het schaatsen... wat nu natuurlijk eraan komt, als we ja. gaan vliegen. Ja. En het is eigenlijk zo dat... Uh, uh, ik uh, weet niet uh, of andere mensen dat dan ook hebben... maar ik was gewoon op de ijsbaan aan het schaatsen in Soest En toen hoorde ik uh, een paar jongens zeggen... hé, hey, weet je de Almere-tocht? De, de Elfmerentocht. Ja. En uh, dat was dan de uh, raad van uh, de tocht die er dan aankwam. In 86 was dat. Dus toen was het op 50 of 60, ik weet niet niet precies, maar ik denk 86. Ja. Dus uh, er moesten om vijf uur s morgens bij Sneek bij, bij, bij een, uh, een, een soort staart zijn of zo. en Dus ik had een pastorie opgebeld in, uh, in Sneek of ik daar mocht blijven slapen. Want ik was toen pas katholiek geworden. Nou, mm -hmm. zei die zuster, u kunt hier wel vannacht slapen. Wij staan toch elke ochtend om vijf uur op om te gaan bidden. Nou, dus ik ben <laughs> met het boterhammetje naar bed gegaan. En ik stond om vijf uur bij die kade. En er waren allemaal enthousiaste schaatsers. En toen heb ik... Uh, heel lang was dat heel ver. Allemaal meren en meren en meren. Nou, je kon dan ook niet meer terug, zeg maar. Want het was of je zou bevriezen of doorschatsen. Yeah. En toen heb ik... Uh, volgens mij uh, er nog gehaald. En dat was ik nog maar halverwege, zeg maar. Maar of, of zoiets. En toen ben ik een groepje mensen tegengekomen. En toen kon ik ook echt niet meer. Ik had alleen maar Friese doorlopers. Oh, en je, je, uh, en uh, ik was uh. tien uur s'avonds en dus toen kwam ik een groep enthousiaste studenten tegen. En die zeiden, dat kun je niet meer. En die hebben me het laatste stukje getrokken, zeg maar. <laughs> en toen kon kapot. ik daarna ja. toch wel weer zelf een stuk doorschaatsen. Maar in Staveren ben ik op de trein gestapt, zeg maar. Uh, yeah, yeah waar dus niet... ik zou vragen? Ja, dat ja. Je hebt het niet helemaal voltooid dus schaatsend. Nee, maar nee. zo van uh, je moest dan nog naar bol zwart en dan weer naar sneek terug en zo. U hebt er wel een goede herinneringen aan gehouden. Maar het gehouden. Taveren, maar Friesland is verschrikkelijk groot op het ijs. Ja. Hans ja. van der Meij, uh, jou ook bekend de Elfmeretocht. Ja, zeker. Ik meende het herinneren zelfs het jaar na mijn Elfstedentocht in 86 dat hij in 87 uh, ook uh, gehouden is. Ja. En... Ja, ik stapte toen in Sneek ook op het ijs, maar ik was natuurlijk, uh, ja, ik, ik onderschatte de tocht ook. Ja, ja, ja. ja van, van ruim 200 kilometer naar goed 110 kilometer. Ik denk, dat doe ik ook wel even. Ja. En ik weet nog dat ik over de Luts ga met een vriend van mij en daar woonde een oom. En wij stapten van het ijs af en we belanden daar voor de kachel. En dat was wel heel aangenaam. Wij stapten weer terug op het ijs. En ja, vanaf, nou ja, wat zal ik zeggen, balk was het. Weer terug inderdaad naar, uh, naar Sneek. Dat, dat was voor ons nog een hele Ja. ja. Het is inderdaad de generale voor de Elfstedentocht? Vaak wel. Ja. M meneer Van der Waal, ook een beetje onderschat destijds? Ja, ik wilde alleen nog, uh, nog iets zeggen over die Elfmerentochten. Ik weet ja. toch wel dat uh, of het was, ijs was heel bot... dat je er bijna niet op kon schaatsen... en dan moest je gewoon kijken waar je kon schaatsen. Of het was zo, het was zo spiegelglad bij het Slotermeer... Dat het, dat, het gewoon, uh, dat het gewoon ook heel raar was dat het zo verschrikkelijk glad was. Maar dan was je te moe om door te schaatsen. Maar wat ik van die meneer wil weten, ja. die nu op de radio is... dat was mijn vraag eigenlijk. Dus mm -hmm. ben ik uh, 25 jaar verder, laten we zo maar zeggen. 86, nou ja, iets, iets uh, korter... Maar dan wil ik eigenlijk van die wanneer graag weten, uh, kijk als je nooit schaatst en je wilt weer gaan schaatsen zeg maar, mm -hmm. dan moet je dat eerst weer een beetje opbouwen zeg maar, hè? dat ja. je gewoon tochtjes ja. maakt en zo, mm -hmm. of gewoon weer naar de ijsbaan gaat. Maar uh, waar moet je dan precies beginnen, uh, kan dat op oudere leeftijd eigenlijk ook nog, zeg maar? Sorry. En wat, wat bedoelt u dan precies? Wat dan verstandig leeftijd, is? Nou als je op oudere leeftijd bent, dan moet je eerst weer eens gewoon een paar keer rondjes op de ijsbaan gaan ja. rijden. En dat gewoon weer een beetje ervaring om doen. Maar mijn punt is eigenlijk een beetje... Zou, zou, zou je dat ook nog wel kunnen als je twintig jaar ouder bent? Ja. Want toen was ik in de, ergens in de 30, nou ben ik in de 50. Ja, dus het geldt het, het, het geld voor u, deze vraag. Gaat over uzelf. Ja, het ging er eigenlijk meer, meer eigenlijk om van... Uh, zou je dat dan ook nog wel kunnen of is dat overmoedig? Of het, of het wel zeg, verantwoord is. Hans van der Meij van... schaatsen op een dag, dat is een beetje veel. Ja, Hans van der Meij van Elfstede, ja, tweet uh, de schaatsexpert. <laughs> Ja, dit is een vrij individuele vraag natuurlijk, die, die, die, die dat grotendeels ook aan je eigen conditie uh, nou ja, ligt, en wellicht ook op je leeftijd een beetje durf. Het mooie is natuurlijk wel met natuurreis dat het heel langzaam komt en vormt. En inderdaad, wat, uh, ja, de eerste schaafstreken worden gedaan op een, op een ondergelopen weiland, uh, dan worden de kleine plasjes, de meertjes, een ijsbaan, zodat iedereen eigenlijk toch wel ja, rustig zeg maar, kan wennen aan het natuurreis. En ja, eigenlijk dat je ook steeds verder, maar rustig aan, ook gewoon je grenzen kunt gaan verleggen. En dat, uh, ja, en daar dus, ja, dus ook gewoon eigenlijk onbewust ook je conditie, uh, ja, je schaatsconditie zeg maar, dus kunt aansterken. Totdat uiteindelijk dat, ja, hopelijk een goede ijsroer uh, ligt. En dat je, nou ja, redelijk getraind bent om ook echt, nou ja, wij zeggen dat hier de vaten uit kunt schaatsen. En, dan, uh... en de weilanden in. Ja, klopt. Durft u nog wel, meneer Van der Wal? Nou, ik zat te, te, te denken... Ik, ik heb toch een, een rare vraag misschien over de kosten van de ijsbaan. Als je naar de ijsbaan deelt, dan kost het je iedere keer wel uh, 12,50. Dus en natuurijs kost natuurlijk niks. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat... Ik denk dat het net zoals met de iets uh, met de uitdaging is... Nou, ik kom uit een erg sportieve familie. Mm -hmm. En mijn, dan moet ik even iets over mijn moeder zeggen. Mijn moeder die draaide altijd, die deed schouwkje dijkjeslaar dan op het ijs. Mm -hmm. En die maakte zo'n sprong, zeg yeah. maar. Yeah. En um, ja, uh, dat was gewoon een talent. Maar ik, ik kom uit een erg sportieve familie. Dus dan denk ik ook van, ai... Ja, het heeft volgens mij dan misschien ook niet met leeftijd te maken, dus ik denk ook dat zodra ik ik ben meer van het, uh, het, het uh, hoe noem je dat dan van ijshockey schaatsen en ook uh, uh, um, ijs uh, uh, kunstjes op het ijs maken, mm -hmm. maar uh, ik kan er natuurlijk niet tegen de grootte op. Maar ik denk ook wel dat ik. Uh, uh, nou, ga, nou, gaan we naar de ijsbaan gaan nu ik deze uitzending gehoord heb. Nou, dat heb. is leuk. Go gewoon doen. Meneer Van der Wal, dank u wel. Uh, nacht. hallo, met wie spreek ik? Ja. Ja, met... ja, hallo. Hallo, u bent in de Jij uitzending. Ik ben met Willem Nel uit Maasland. Willem? Willem? Willem Nel. Willem, hallo Willem. Hebt u, hebt u ook een vraag aan Hans van der Meij van Tweets? Ja. Vertel. Ik heb, uh... Ik heb, ik heb wat, uh, ik kan ik spreken uh, uit ervaring. Ik heb de laatste vier tochten meegereden. Van de Elfstedentocht? Ja. Wauw, dus de laatste in 1997. En van 97. de eerste was dan in welk jaar? Wat zegt u? De eerste was dan in welk jaar? De eerste van de vier? De, de eerste was in 1963. Jeetje. De, de, de zware Elfstedentocht uh, die ooit geweest is. Ja, ja, ja de, de, de, daar is ook natuurlijk een film over gemaakt. Ja, er is een ja. film over gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, aanstaande de is 50 jaar geleden dat hij toch houden is. Ah. En, uh, dat is een mooi moment, moment eigenlijk, hè, dan, uh, helemaal in deze tijd. Wat zegt u? Dat is een mooi moment. Dat het, uh, mooi dat het ook nu in deze periode valt. Ja, ja, ja. ja, ja. Aanstad de Vleider, exact 50 jaar geleden. Ik en... ben uh, een reunier aan het organiseren. Oh, ja. Hier in, hier in Zuid-Holland. En veel enthousiasme ondervind ik. En daar komt hoop. Hoeveel mensen komen uh, er? Wat zegt u? Hoeveel mensen komen er? Nou, uh, elke dag uh, melden we een stuk of 4 5 aan. Ik zit Zo. nu aan, aan de 40. Dus dat, dat, dat wordt wel richting 50. Dat is wel wat voor jou ook, Hans, om daarover uh, te denk, berichten. Ja. Hè, op, uh, op je Twitter-account. Ja, klopt. Ja. Nou wellicht dat ik wel even iets aandacht aan kan besteden. En Willem, uh, uh, wat nou als er weer een Elfstedentocht wordt gehouden? Uh, heel misschien dit jaar wel. Ja. Doe je dan alsnog mee? Uh, doe je dan weer mee? Nou, uh, ik, ik heb uh, nogal rugklachten. Oké. Okay. En uh, ik zal het proberen, maar... Hoe oud ben je? Het is twijfelachtig. Het is twijfelachtig. Hoe maar oud ben je? Het, het, be het begint wel te dat ja, wel zeggen. Ja, waar, waar merk je dat aan? Nou ja, het gevoel, uh, de sleutel liggen weer dicht. Alleen in het westen heb gistermiddag uh, ongeveer 10 centimeter sneeuw gewonnen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is wel, uh, dat is wel uh, erg spijtig. Dus op naar Friesland? In, in Friesland heb het geloof ik nog niet, niet gesneeuwd. Nee, dat is een stuk beter, ja. En hoe ja. oud uh, ben je? Ik ben nu 71. Oh ja. Ja. Nou ja u klinkt nog heel, je, je klinkt nog heel vitaal in elk geval, dus... Ja, maar die gaan... Wat dat betreft, ver... ja, maar de die, rug... Die gaan, die de rug. denk ik, verder prima. Ja. Maar met mijn rug, dat mocht ik toch... Want dat gaat is toch uh, rugwerk. Ja, dus in 1963 voor de eerste keer meegedaan. Uh, dat was gelijk uh, de, de moeilijkste, uh, heftigste editie. Ja. Ho hoe ja. was dat voor jou? Nou, dat, dat was een... Uh, ja, toch een ervaring. Wat, wat, wat een ontzettend zwaar reis. Het, het was ontzettend koud. En uh, met een harde wind... En er lag toen overal uh, ongeveer 40 centimeter sneeuw op het land. Ja. En de, die sneeuw die ging stuiven. En dat kwam allemaal op het traject terecht. En hoe verder op de dag, hoe meer sneeuw op het ijs lag. En het, die kon eigenlijk niet meer schaatsen, het was alleen gestrompel. Dus daar zijn er ontzettend veel uitgestapt. Dus zijn er zijn dus slechts uh, nog geen 1% van het aantal deelnemers zijn toen al de vierste gekomen. En jij? Ik ben toch Franijker? En toen moet je met ijs af. Dus dat, dat is heel erg netjes, hè? Dan zit je op uh, drie kwart, zoiets? Nee, over de helft, nee, hè? dan zit je op 130 kilometer. 130 kilometer, ja. ja. En, en dan ga je verder uh, de blikvaart af. En, en dat is wat smal, met hoge kanten. Mm -hmm. En dat was helemaal vol, vol gesneeuwd volgestoven met jasneeuw. En weet je nog, uh, kun je het uh, nog goed herinneren... het moment dat je besloot af te stappen? Ja hoor, dat ging ik me heel duidelijk voor de herinneren. Dat, ja, je was teleurgesteld. Ja. Maar je was niet eens. En je, ik het moet ook zeggen, het, het ging niet meer. Het ging niet meer. waar merkte juist? je dat aan? Nou, omdat je uh, schaatsen was onmogelijk. Er was allemaal sneeuw op het ijs. Ja. En die scheuren zie je dan ook niet. En het was geen maar vallen en opstaan. Ja, op slot... Uh, of slot gaat het niet meer. En hoe lang was je toen al aan het twijfelen of je misschien beter kon stoppen? Nou, je, je, je moest stoppen. Je moest eraf. Dat was verplicht? Ja, je was verplicht. Je werd ah. gewoon tegengehouden. Je moest, je moest, dat was een beslissing van het RFC-bestuur. En achteraf gezien, een juiste beslissing. Weis, het, nou. ging, het ging gewoon niet meer. Was je anders nog doorgegaan? Anders had ik nog doorgegaan. Want oh. ik zat al te rekenen. Ik kom er nog wel op tijd. Ja? En hoe ah. laat was het toen dan, toen je afstapte? Toen was, toen was het half vier. Half middags. dus ja. Half is middags en dan heb ik 130 kilometer. En, nou ja. Maar ik had er nooit uitgekomen, want het werd steeds erger achteraf gebleken. En, en, ja. en, en hoe voelde je je toen dan? Toen je, toen je nou, nog ja. aan het schaatsen was, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe was je eraan toe? Nou, ik, ik was er lichamelijk verder goed aan toe. Maar het, door het vele ook vallen, ja, toen je van het ijs af voelde je toch wat dat je geleden had. Ja, waar merkte je dat aan? Wat zegt u? Waar merkte je dat aan? Nou, gewoon aan je lopen. Het ja. bevroren. Kan met, je kan niet meer fatsoenlijk lopen. Het is net of je uh, ja, helemaal ge gebroken bent. Ja. ja. ja. En, en hoe lang had je daarna nodig om te herstellen? Nou, dat heb je wel een paar dagen nodig, hoor. Ja. Dat heb je echt wel een paar dagen nodig. En hoe of... kijk je erop terug? Ben je blij dat je hebt meegedaan aan, aan die uh, afstedentocht van 63? Wat zegt u? Ben je blij dat je mee hebt gedaan? Achteraf wel, ja. Want ik kan, er, ik kan er nou over meepraten. En nu houden we uh, aanstaande vrijdag een reunie. Ja. En, en dan kun je, je je verhaal doen. Wat was het mooiste moment van die tocht? Van die tocht het mooiste moment? Nou, ja. Nou ja, de, de, de, dat je als jonge jongen die, die tocht mee, mee kon rijden. Dat, ja. vond, je, dat vond je prachtig. Ja. Maar ja, het, het viel allemaal wel tegen natuurlijk het, uh, de ijstoestand. Het ging allemaal moeizaam. Ik heb me herinneren, bij Stavoren ga je omhoog naar het noorden. En dan ging, ik kan wel zeggen, 70, 80 procent daar van van het al af. Omdat het allemaal zo moeizaam ging. En dan ga je tegen wind. En, en dat is nog maar op 66 kilometer. Wat zegt u? En dat is nog maar op 66 kilometer. Ja. Ongeveer, ja. Ja, ja, ja. ja. En ik, ik wou uh, ook adviseren, als de Elfstedel er komt... Ja. Uh, en je, ik, je weet niet wat er voor, of voor weer het is. Want 85 en 86 dat waren makkelijker. En 97 was een straffe wind. Maar smeer je gezicht in met spenenzalf wat. Met wat? Met spenenzalf. Ah, uierzalf. Ah, uh, huierzalf, ja, ja, ja. Gewoon uierzalf. En neem ook altijd een, een wedsteentje mee, een, een blokje. Mocht je schaatsen erg bot worden, dan kun je ze wat, wat bij, bijslijpen. Ah. En wat moet, je, wat, wat moet je aantrekken? Wat is het allerbeste? Nou, je, je, je moet, ja, ik heb tegenwoordig th thermische ondergoed. En laagjes en, hè, denk ik. Ja, ja, ja, je moet je eigenlijk goed aankleden uiteraard. Maar het is wel zo, als je echt bezig bent, dan ontwikkel je, je lichaam zoveel warmte. Dan heb je ook wel eens te veel aan. Want ook kun je niet te veel ja. ja. Vroeger deden we kranten voor ons edelen delen. Een mm -hmm. borst op je borst. Dan, dat ving ook een hoop kou op. Ja. Dus dat is, dat is ook een tip. Van, van de rot in het vak die je, die je dus mee heeft gedaan... aan 1963 de tocht Hans van der Meij, eh, met, met wat voor gevoel luister je hiernaar? Nou? Begint je hart hier sneller van te kloppen? Ja, de tocht in 63 dat is... de tochten binnen de Elfstedentocht. En... Uh, ja... Soms ook wel eens kijken naar het euforisme wat, uh, wat, wat uh, in de landen ontstijgt na een dagje nacht hopelijk Hoop ik soms wel eens op een dergelijke tocht hoor. Ja. <lacht> ook zo zwaar? Ja, ja, ja. Eh, wat wat de meneer ook zegt in 1997, toen, uh, toen, toen was er inderdaad een strafverwind En waren er echt wel, nou ja, afvallers ook al ha, halverwege. Ja. Want wij hebben de tijd in, in Borkum gestaan. Ja. Uh, er mag voor mij inderdaad al uh, een beetje wind en wat sneeuw bij komen om het, uh, het heroïsche gevoel weer een beetje van Elfstedentocht terug te brengen, hoor. Ja. Ja. Uh, Willem, tot slot. Uh, in 1997 voor het laatst meegedaan. Ja. Uh, hoe, hoe bent ja dat, dat, dat, dat was de laatste, dus. <laughs> ja, dat, later, later kon ook niet. Uh, hoe hoe, uh, hoe uh, bent u toen, uh, ben je toen geëindigd? Op welke plek? Wat zegt u? Hoe ben je toen geëindigd? Hoe laat ben je toen binnengekomen? Nou, ik ben ongeveer uh, toerend ik was ongeveer uh, half vijf vijf uur was ik binnen. Oh, dat is heel netjes, toch? Ja, ik had er helemaal geen moeite mee. Ja. Ik had ook nog een, uh, een, een spandoek meegenomen. Ja. Met uh, een groot spandoek en een uitlaag uh, met een uh, spuitbus op uh, van Friesland bedankt. Als schaatsend? Als schaatsend. <laughs> Ja. Die, die hield je de hele tijd omhoog, nee, toch? Nee, ik heb hem bij uh, Bart Liem, heb ik hem, uh, vijf, uh, vijf kilometer voor Bart Liem, heb ik hem opgepikt uit, ja. uh, uit de kant, hadden we hem klaargelegen. En uh, bij Bart Liem uh, kwam ik met die uh, vlag straat uh, dan. Nou, veel enthousiasme en uh, prachtige foto's, en, en die, die gaan nog, uh, nog steeds, uh, doen nog steeds de, de ronde. Mooi. Ja, nou, ik heb hele, hele, hele goede herinneringen aan. dan. En, en als, als hij weer komt, de tocht der tochten... De, dan nou, kun je op zijn minst uh, wel, wel in ieder geval daar misschien naartoe om te gaan kijken. Ja, ja, ja zeker weten. Ja, Mooi. Zeker weten, ja. Nou, geweldig. Ja. Ik heb heel plezier met de, de reunie. Um, aanstaande vrijdag is die dan ook? Ja. Dat is dus exact vijftig jaar geleden dat de tocht der tochten... in 1963 in de horrorwinter werd gehouden. Willem, bedankt. En blijf even hangen als je wil, want dan kan ik je nummer nog even noteren. Want uh, misschien dat ik je nog ja. een keer kan spreken, want het is een mooi verhaal. Um, en, en Hans, um, wat wil je? Wil je slapen of wil je nog even blijven hangen? Nou, zeg maar, als er nog een paar vragen zijn, ik beantwoord ze graag hoor. Ik vind het wel leuk. Dus uh, blijf nog even hangen. Een vraag voor Hans van der Meij van Tweets 0800-1121. En ook voor al uw verhalen over schaatsen op natuurreis. Dion, Warwick en Our Day will come, uit 82. We hebben het over de schaatskoorts, over schaatsen op natuurijs. Het kan. Morgen dan is de eerste wedstrijd op natuurijs van dit seizoen in Noord-Laren in Groningen. En er wordt stiekem al een beetje gesproken over de Elfstedentocht. Hans van der Meijers van Elfsteden tweet en houdt al het nieuws in de gaten. Je kunt hem een vraag stellen. 0800-1121. Kees heeft gebeld. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, je hebt hem verreden, hè, de Elfstedentocht ook. Ja, ik heb in 86 gereden. Dat was misschien wel een van de makkelijkste... Ja, het was nog zwaar, want het was 200 kilometer met allemaal diepe scheur... want er waren zoveel mensen. Ja. Maar ik heb een vraag aan Hans, want ik heb hem grijs gereden, Hans. Is dat een probleem? Uh... Mijn vriendinnetje had hem al een keer eerder gereden. En toen dacht ze, nou... Dat vind ik wel leuk als Kees ook uh, die uh, medaille een keer krijgt. Weet je. Dus je was, je was een fraudeur, even voor de duidelijkheid. Je hebt gereden op iemand nou, anders uh, kaart. ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> maar ik sta ook niet op die... Uh, ik ook niet geboekt, maar ik heb wel die medaille geleerd. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat kon toen, denk ik nog. Maar ik denk dat het nu uitgesloten is om dat te doen. Ja? Ja. Wat je wel ziet, is, uh, ook vorig jaar toen het bijna doorging... Uh, dat je ontzettend veel rijders. Uh, nou ja, de 11 toch dus dan zelf ziet rijden. Uiteraard geen kruisje. Ja, omdat ja. het natuurlijk geen officiële is. Maar het lijkt mij. maar dan spreek ik even namens de 11 uit. uitgesloten ja, ja. dat je. Als Fries, als Fries. Echte Fries zijnde. Ja. Maar is dat niet. jammer Kees dat je. Uh, ja, niet geregistreerd bent uh, onder je ja, eigen dat... naam? Dat was bijna. dat was niet mogelijk. Was je, te... was je te laat of zo? Op mijn naam dat had mijn broer die had het omgedraaid. Die had op mijn naam iets ingeschreven en toen heeft iemand anders het op mijn naam geschreven. Dus ja, als de boel omdraaien, sta ja. ik nog wel ergens in te register, weet je wel. Maar. <laughs> en jullie hebben hem dus en, beide gereden, die van de Ja, maar Jolanda heeft het ook gereden toen. Ja. En dat was, eh, uh, die, die vind ik ook gewoon uitgereden. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe vond je het? Je zei, uh, het was een makkelijke tocht. Nou, het Relatief was makkelijk, makkelijk. Maar ook niet makkelijk, want die scheuren waren zo diep. Dus ja dat elke keer met je, met je voeten in zo'n scheur en die moest, uh, Ik lag s'nachts op bed, lag me elke keer mijn voeten op te trekken, weet je wel. Het is gewoon heel lang, 200 kilometer. Komt je dus bekend voor Hans? heeft Hans uh, het ook Hans? wel eens gereden, dat, dat heb ik volgens mij nog niet gehoord. Wat zeg je? Heeft, misschien heb ik het gemist, maar heeft Hans het ook wel eens gereden. Ja, in welk jaar, Hans? Elke nou, is het eigenlijk. <laughs> Naast elkaar? Het, uh, ja, dat markie, joh. De, het punt wat u zegt, dat, dat komt mij echt heel herkenbaar voor. Er waren echt scheuren waar je gewoon met je hele schaatschoen in verdween. Ja. En, uh, en viel je dan ook? of niet? Ja, ja, ja. ja. ja. Ik, ik weet mij nog een, uh, een behoorlijke valpartij bij Oudkerk. En dat is echt het laatste ja. dorpje voor de finish. En als je dan goed kijkt... En, ja, ik, ik woon in hemelsbreed denk ik een, een kilometer of 8, 9 van Oudkerk af. Dus ik ken het parcours. Dan, nou, ja. jij, je ruikt de vines al en dan ga je nog een keer echt heel hard onderuit. Mm. Ja, ja dat, is, dat zijn toch van die dan momentjes. Ik, jij was dan eerder dan ik, want ik was nog uh, zo'n beetje, toen het donker werd, was ik bij het uh, brugje van Bartleem, wat natuurlijk een hele bekende plek is. Ja, ja. ja. En dat hele, die hele vaart... En dat heb ik net, de E hey, was een soort opengevaren en weer dichtgevroren. Waar waren ja. allemaal Schotsen. Ja, klopt. Dus wij waren één rijtje ja. mensen op schaatsen die eerst naar dokker moesten. Ja. En uh, dat ging allemaal af elkaar aan en dan viel er één en dan vingen we elkaar op zo. En mij hebben ze ook wel eens opgevangen. Ja, klopt. En naar dokker weer terug. En nou, uiteindelijk waren we om een uur of tien, was ik dan weer eens een keer in Leeuwarden bij de Venus. Ja. En toen was uh, onze prins uh, van Buren, die was ja, dan ja, ja. Al net weer aangekomen. Willem-Alexander. No? Maar die hebben wij nooit gezien, Willem-Alexander, nee. <laughs> jij ook niet, Hans? Nee, ik ook niet. Maar, maar wel je wel was even... dan bij diezelfde tocht, dus Jappelen. Ja, ik was specialist, ja. ja. Kijk, de tocht daarvoor in 85 was op zich ook makkelijk, maar had natuurlijk als groot nadeel dat er ontzettend veel water op het ijs lag. Ah, ja. Nou, ja. Viel je één keer, dan kon je eigenlijk gelijk van het ijs af. Ja, want dan bevroor dat water natuurlijk weer, dus je kon beter maar wegwezen. Ja, klopt, klopt. En toen was ik toeschouwer en toen stond ik in Bad Lihim En op een gegeven moment ja, werd toch ook Bad Lihim, volgens mij eerder ja. gesloten. Ja, en dan zie je toch wel... Uh, uh, ja, als jonge niet zijn, dan zie je dus die, die, die, die, die toerijders die ja. al bijna 170 nou, kilometer nou, geschaafd hebben. Er heb is dus een broer, hè? die heet Aad, Aad Oostrom. Maar die heeft hem dus wel tien keer gereden, maar elke keer, als het ook maar een beetje kan gaat hij hem gewoon rijden. Dat is jouw broer, maar Dat hij niet georganiseerd is. Maar, dat is. Dat is jouw broer, dat is Kees? is echt sportman. Jouw broer is dat? Ja, ja. Hey, Kees, wat is jou, jouw allermooiste herinnering aan de Elfstedentocht? Ja, het gekke is dat je natuurlijk op televisie zie je allerlei van die enthousiaste menigte, Maar die heb ik niet gezien, want ik moest op die scheur letten. Dus ik heb, ja, ja. Ik heb, ik heb al die steden, ik heb eigenlijk niks gezien gewoon. Echt. Wat je, en wat wil je daarmee zeggen? Dat het een beetje tegenviel? Dat je niet? geconcentreerd moet rijden om niet je, uh, je schaats of je been te breken of zo. Maar had je er dan wel lol in? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Maar ik, en ik en, wat, en wat, is dan, wat is dan de lol, Kees? Nou, dat ik het maar één keer gedaan heb. Zoveel lol had ik er wel in, maar ik ga het niet nog een tweede keer. Ja, ik ben nee. wel weer ouder. Dus, uh, maar wat, maar wat, was, geleden, wat, is er zo, wat is er zo bijzonder dat... aan voor jou? Uh, bijzondere... Uh, nou ja, eigenlijk gewoon dat je vanuit mijn familie, als je iets ergens aan het begin moet je het gewoon uh, waarmaken. Je moet het gewoon halen. Ja. En dat is gelukt, dat was het bijzondere. En, en eigenlijk had ik er volgens niks van, want ik heb het eigenlijk op een heel laag tempo uh, <lacht> gereden. En er reed nog heel veel familieleden mee en die hebben het ook allemaal min of meer wel gehaald. Weet en je dan. hebt wel een kruisje, maar eigenlijk niet terecht. Ja, wel ja, terecht. Ja, <lacht> ja, wel terecht. Ik heb terecht. Okay. Gereden. Ja, je hebt hem gereden. Maar je was niet meer eens tijd. onder je eigen naam. Nee, ja. Een als je nou zoeken in dat register, ja. Ik ben gewoon oh, jaloers. Oh, oh, oh, hey, oh, dat nou moet ik niet zeggen natuurlijk. Nee, uh. nee maar ja, ik, nee, eigen, ja, misschien staat het dan nog ergens op mijn hey, oh. naam ook iets. Maar ik heb het Alleen echt maar lof, ik, ik ben jaloers. En, nou, het, het was hartstikke leuk. Het en hoop was jij, heel plezierig. hoop jij, net als iedereen eigenlijk, dat hij dit jaar ook weer, uh, dat hij dit jaar ook doorgaat? ja. En dat nieuws vind ik vooral zo leuk. Net als jullie nu ook alweer gelijk beginnen, want eigenlijk, eigenlijk is er net een vlindertje... Nou, ik zag, de, ik zag hier de boel ook wel dicht liggen. Een vlindertje vorst en iedereen begint gelijk over die helft. Maar dat is zo heerlijk. Ja, want ik, dat leidt zo lekker af van al dat andere nieuws, van die euro en zo. Is dat misschien ook het geheim van die tocht? Heerlijk is dat. Is dat misschien ook het geheim van die tocht? Dat is het geheim van die tocht, ja. Gewoon... En, en, en dat je die verhalen weer krijgt van ja, die mannen die het echt heel zwaar gehad hebben daar, weet je al Die 200 kilometer in de strenge vorst met kranten en, en, en gekse dingen en tenen afgevroren en dat soort dingen. Ja. En Hans, uh, is, is, jou, is het jouw ervaring ook dat het, dat het een beetje afleidt van al het nare nieuws? Uh, krijg je die reacties ook misschien op Twitter? Ja, zeker. zeker hoor. Sterker nog, als ik uh, zoals in december met, met het eerste kleine beetje... Uh, als ik dan toch even een korte filmpje maak, dan krijg ik echt via Twitter ook reacties van ah, fijn, Elfstedentwits is er weer, het is nu echt winter. En dat ja, het zijn eigenlijk alleen maar louter positieve berichten. Dus ja, ik heb wel het idee dat wat die meneer ook zegt, dat mensen het wel een, een, een welkome afleiding vinden. Maar het moet, niet, het moet ook weer niet te gek worden. Nee. Het, moet, het moet wel een, een basis hebben, hoor. Ja, En heeft het, ja, maar heeft het genoeg het basis nu om het erover te hebben? hebben ja. ja. Van de week, ik, ik kan het je voorspellen, radio, uh, NOS Radio op 1 vanmorgen. Ja, nou, die gaan helemaal los, joh, weet je wel. Dus een, een ijsmeester hier, een ijsmeester daar, en Hans misschien nog even. Want Hans was vandaag al op de radio. Nou ja, nee, dat wordt helemaal leuk, joh. En dat vind ik heerlijk. Oh, dat geniet nou, ik. Nou, zo. dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren, Kees. Ja. Heel erg bedankt. Meegedaan. Dankjewel Maarten. Dankjewel. Ja. Meegedaan aan de tocht, de tochten in 86. Ja, oh. ik heb het geluk gedaan, ja. Mooi. Hans van der Meij, ook bedankt. Zullen we er maar een eind aan breien? Ja, is prima hoor. Dan kun je lekker slapen? Hè? Ja. Of ga je, ga je nog eventjes naar buiten om te kijken hoe, uh, hoe erg het vriest? Ik, uh, ik kijk nog wel even naar buiten. Ik het eigenlijk uh... mee Hans? Ja. <laughs> ja, nee, ik maak niks <laughs> kapot. Dat laat ik aan de experts over. Ja, dat is uh, iedereen zijn beroep. Ik kijk denk ik nog even naar buiten en nog even naar internet en ik kruip om drie uur lekker onder de wolk. Nee, maar... Heb je, heb je een, uh, een uh, looptelefoon, uh, Hans, of niet? Ja, ja, ja. Maar... ja ga, ga anders nu even naar buiten, dan, uh, dan kunnen we dat nog even volgen. Is oh, het verloopt, het bij of niet? de NOS. Uh, ja, nou, ik ga nou even naar buiten. Ik doe de tuindeuren open. Ja, Hans zit gewoon thuis. Ben je Ja, Hans zit thuis. Ik sta nu buiten en het is, uh, ja, het is kraakhelder. Ik loop even bij ons naar de thermometer. Ja. Is dat ook zo'n speciale thermometer? Zo ja, dat is, vernuftige? dat is een, uh, een doorsnee. En ik zie min 5.6 hier staan. Ah. Dus ja, een kleine 6 graden. En ja, wat ik zeg, kraakhelder. Dus ja, hier uh, krijg ik wel kriebels van hoor. Mooi. Ja, ik ga weer naar binnen. Nou, ik hoop dat je kan slapen Hans. Ja, nee, maar <laughs> dat, uh, dat ga ik ook zeker doen. Maar het zal morgen, uh, of vandaag, zal het weer het uh, bed reizen. Hoe vroeg? Ik, uh, nou, ik denk... Alles even, daar kan wel weer naar staan. Wow. Mooi. Nou, dan moet ik toch de eerste berichten weer uh, gaan opsporen en uh, ja, mij ook weer een beetje gaan inlezen. Je hebt er uh, bijna een dagtaak aan. Ja, op dit moment wel. En dat is, wat die meneer ook zegt, dat is ook gewoon leuk om te doen. Het is heel leuk. Hans ja. van der Meij. Uh, volg hem allemaal, Elfsteden Tweets. Zo heet hij op Twitter. En dan word je op de hoogte gehouden van al het Elfsteden nieuws en al het uh, nieuws wat er, uh, wat er speelt. Dankjewel. Oké. Okay. En wel rusten. Yo, succes met de uitzending. Dankjewel. 0800 1121 voor al uw schaatsverhalen late for you to stop and think too late to mention i make a move and spell my drake okay. to break the tension and i know you're never gonna understand Vorig jaar Andrew Bell en Katie Hersey en Static Waves. hebben Wennemars, vorig jaar nog in tranen in De Wereld rijdt Door... toen bekend werd gemaakt op de persconferentie van de Alstede-tocht dat hij er niet zou komen, dat het ijs gewoon niet dik genoeg was. Maar er is weer hoop dit jaar, misschien in keyed on. Hij schrijft op Twitter, de weersverwachtingen zien er goed uit. Hashtag, ik ben blij. En uh, nou, hij schrijft ook over de tocht in Noord-Laren... Ja, daar wil iedereen natuurlijk aan meedoen. Morgen wordt hij gehouden. Uh, de profs die uh, zullen dan strijden om, uh, om, om de eerste plek. De eerste wedstrijd op natuurijs van dit seizoen. Wat heeft u met schaatsen? Vindt u het allemaal heel erg leuk? Of denkt u, nou, wat een aandacht voor eigenlijk helemaal niks. Laat het weten. 0800-1121. U kunt ook mailen. nacht@eo.nl Of gebruik Twitter. Hashtag dit is de nacht.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 Randy Newman en Miss You uit 99. Zometeen verder met schaatsen hier op Radio 1.